De Tweede Kamer voelt er wel iets voor als Nederlandse militairen in Afghanistan blijven om daar Afghaanse soldaten op te leiden. Gisteren zei een Britse NAVO-generaal dat Nederland daar goed aan zou kunnen bijdragen. Binnenkort moet het kabinet de knoop doorhakken over een eventueel langer verblijf van Nederlanders in Afghanistan. In een debat op Radio 1 noemde PvdA-fractievoorzitter Hamer het voorstel van de Brit een interessante optie. De PvdA benadrukt dat er geen nieuwe gevechtsmissie mag komen in Afghanistan. Het CDA sluit dat niet uit. GroenLinks-leider Halsema liet zich positief uit over een trainingsmissie. De VVD lijkt niet erg enthousiast. Maar VVD-leider Rutte zei wel dat je het voorstel in context moet zien. De Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft teleurgesteld gereageerd op de Iraanse aankondiging om de uraniumverrijking te verhogen. Internationaal moet de druk op Iran worden opgevoerd, zei Gates. Zijn Britse collega zegt ernstig bezorgd te zijn en noemt het plan een opzettelijke schending van VN-resoluties. De Iraanse president Ahmadinejad heeft in een toespraak gezegd dat hij de grote mogendheden twee tot drie maanden had gegeven om, tot het, besluit, om het besluit te voorkomen. En die tijd is nu verstreken, zei hij. De laatste tijd waren er juist signalen dat Iran tegemoet zou komen aan de wens... om laag verrijkt uranium verder te laten opwerken in het buitenland. Bondscoach Van Marwijk is tevreden over de loting van Nederland... voor de voorrondes van het EK voetbal in 2012. In Warschau loten Oranje tegen Hongarije, Zweden, Finland, Moldavië en San Marino. Van Marwijk noemde de eerste drie landen aansprekende tegenstanders. Het toernooi wordt gespeeld in Polen en Oekraïne. Het weer nevelig en plaatselijk lichte neerslag. Het is 0 graden in Groningen, 4 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.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 That's the color? 105.8 FM En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zondag in Kennemerland. En zometeen gaan wij natuurlijk door met de tweede helft van de wedstrijd Olympia-BWC Bloemendaal... waar het op dit moment nog 1 tegen 1 staat. We gaan terug voor het laatste uurtje van de winter endurance race op het circuitpark Zandvoort met Jaap Koper... En verder gaan wij nog kijken ja, wat er allemaal georganiseerd is afgelopen weken uh, ja, voor uh, Haiti. Want uh, ja, iedereen weet wel wat, uh, wat voor erg daar is gebeurd. En heel veel mensen uit deze regio hebben van alles georganiseerd. Zometeen gaan we daar nog uh, iets van laten horen. Natuurlijk nog het uh, nieuws komt voorbij uit de regio. Uh, de... Tussenstanden en uituitslagen van het voetbal van de eredivisie komen voorbij. En muziek bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Diesel met Sosolito Solito Summer Night. Ja, dat was Diesel met Sausalito Summer Night hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we verlieten de wedstrijd Olympia BVC Bloemendaal met 1 tegen 1 in de rust. En uh, ja, ze zijn inmiddels begonnen. Tjerk de Blauw. Het is 1-0 voor Olympia, hoor. Is, uh, oh, sorry, ik dacht dat je dat had gezegd, 1-1. Nee, nee, het is nog steeds 1-0 voor Olympia. En de tweede helft is uh, net begonnen, maar ligt nu even stil vanwege een de zure bal. Mooi. En de scheidsrechter heeft nu een recentje dat die genomen kan worden door de Weersma, die dus een tikje kreeg. En dat betekent dat die bal voorkomt van, uh, van de Weersma. Dan komt die wel op, uh, op het doel van Bas van Welzen, maar die gaat ver naast. Dat betekent dat het gevaar geweken is voor het doel van Bas van Welsen. En dat is dus, uh, Bas die bal kan oppakken meteen weer snel in het spel brengt naar Gijs Jan Poel. Gijs Jan Poel zegt, plaats weer terug naar Bas van dan moet die bal gaan trappen. doet hij dan ook. Plaatsen dan naar Rick uit. Rick uit kan er niet bij komen. Het weer van die weet om die bal te pakken. Maar die pakken niet goed op. En is het die hier goed? Dus goed, dan plaatsen we plaatsen terug naar Joan. Joon. Aan de linkerkant het veld naar Alex Iijzenberg. En daar wordt een overtreding op gemaakt. En dat betekent dat Alex er nu getroffen wordt in het veld. En dat dus Jeffrey de Grote even een standje krijgt van de scheidsrechter. Van dat doen we hier. Maar Alex Iijzenberg staat er weer. Dat betekent dat die bal weer genomen kan worden door Rick uit. Rick uit. uit staat erbij. Om dus die vrije trap te gaan nemen. Kijken wat we dan gaan doen. Komt die bal gaat dan richting Paak Ah, Tim Jong, Tim kan Tim Jong erbij komen? Nee, ja, kan er niet bij komen. Die bal hebben we één keer weggetrapt door de Groot. En dat betekent dat nu Gijs Jan Poelgeest daar moet corrigeren. Dat doet hij niet. En dat betekent dat uh, Gijs Jan toch nog erbij kan komen. Valt die bal aan zijn voeten. Klaar zijn we door naar Rikkaart. Rikkaart naar Tim Jong. Tim Jong. En één keer naar, naar, naar, naar, naar Water Maar het is daar, als een linker die er goed zit. En het is Hunting die die bal tegen zijn hand aan krijgt. En dat betekent een vrije trap voor, uh, voor Bloemendaal. Die wordt uh, snel neergelegd door, uh, door Tim Beren. Tim Beren, legt die bal klaar. Dus het is Gijs Jan Poelgeest, die dus uh, die bal zal gaan trappen. Bloemendaal gaat naar voren. En de bloemendaal gaat dus richting het stadsgebied van, uh, van uh, Mario Dorenbos. Het is Jean-Paul die de bal klaar heeft. En zo te zien zal hij maar in gaan draaien. Zal hij in één keer gaan schieten? Of op het doel maar is heel erg ver? Of uh, gaat hij hem voorbrengen? Het is uh, Sebastian Thomas die het uh, breed maakt aan de rechterkant van hetzelfde. Komt hij bal richting Tim John. Tim John kan niet erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. Betekent dat uh, de bloemendaal uh, op het letter achterin. Het is dus dan Holmes die die bal moet terugtikken op ba Sebastian, Op Bas doet hij nou ook goed. Sebastian meteen weer door terug naar Kikhomers. Holmes aan de kant van hetzelfde. Moet die bal dan weer terug plaatsen naar Bas van Ze Bas van gaat de andere kant op met die bal. Gaat kijken wat hij kan spellen plaatsen. Dan naar Tim Jones. Kan Tim Jones erbij komen? Nee, Tim Jones kan er niet goed bij komen. Betekent dat die bal over zijn het heen gaat. En dat die hier snel van de Olympia die bal kan oppakken. Het is eigenlijk nice die goed tussen zit. Moet dat nog een keertje corrigeren. Krijg van een gooi? Mag doorgaan met de scheidsrechter. En is het daar uh, Melvin Jordani die bal weer oppakt? Gewoon die bal van Olympia? Die gaan dan richting Bas van En daar staat er ons zo'n bij. Want het Sebastian Thomas die hem goed weghaalt. En Sebastian Thomas gaat meteen door. en is Melvin Jordaan die bal oppikt. Die gaat dan een schijnweg maken. Plaatsen dan naar Hunting. Hunting heeft u wel voeten draait draaien. Om hem door. Plaatsen dan wederom naar Melvin Jordaan. Melvin Jordaan linkskant. stelt. Maar Sebastian Thomas. Die er goed tussen komt. En die bal meteen weer goed plaats. En dan is het Melvin Jordaan die een overtreding maakt op Sebastian Thomas. Dat betekent een vrije trap voor Bromedaal. Aan de rechterkant van het veld. En de bal moet helemaal terug. Want dat was in de vorige Dalmeland. Maar de vrije trap moet genomen worden. Daardoor Sebastian Thomas. Die legt die bal klaar. Zal hem gaan trappen. En krijgt Kikhomers. Kikhomers rustig aan zijn kant. Gaat kijken. We denken plaatsen. Plaatsen hem terug naar Basten wel was er wel. Ze heeft de oh. bal. Ze moeten we nu plaatsen richting, uh, richting Tim Jones. Tim Jones pakte wel goed aan die bal. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Tim Jones in de, in de cirkel. En dat betekent wederom een vrije trap voor, uh, voor uh, Bloemenau En ondertussen heeft... Uh, dus even of Heeft uh, uh, Kees Nijvers dus uh, mensen uit uh, de koud gestuurd om dus het uh, warm te laten over. Betekend dat betekent uh, dat Sander Beum zich warm het maken is. Dat uh, is mogelijk dat hij er dus later bij komt in de wedstrijd. Maar voorlopig moet hij eerst die vrij trap genomen gaan worden. Hij zegt waar die bal moet liggen. Het is een uh, fietsje precies, dat kunnen we gaan duidelijk zeggen. En dat betekent dat die voeten uitstap neemt. Uh, daar waar dus de nummer achter moet gaan staan van ja, uh, van, uh, van, uh, komt die bal. Richting uh, de spitsen van, uh, van Bloemendaal. Maar het is daar weer waar die die bal kan oppakken. Maar het is er toch weer een die die bal goed oppakken. We gaan er eentje bij de binnen. We moeten nu een plaatsen voor komen laat dat tegen een voet aan, dat betekent dat die bal weggewerkt is worden. maar het is dan kan de Tim John er nog bij komen. De Tim, Tim John kan er niet bij komen, kan er wel bij komen. Hij heeft die bal eens voet? Waar schijnt er geen plaatsen dan weer zijn broertje? En dan is het een Paul John en niet scoort, maar die staat buiten spel, ziet nee, hij scoort niet, maar hij werd afgevloot, wegens buiten spel positie. Maar dat was een goede actie van van Tim John, die zijn broer daar bereiken, proberen te bereiken, maar hij wordt afgevloten wegens buiten spel. En dat betekent dat hier voetbal, we hebben kleine 10 minuten met stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0 Oké, okay, dankjewel. Dus 1 tegen 0 bij Olympia. ...tegen BVC Bloemendaal. Gaan we nog een paar treetjes hoger... ...kijken we naar de Eredivisie. Er zijn op dit moment drie wedstrijden bezig. Er is flink gescoord. Feyenoord speelt thuis tegen AZ. Daar staat het inmiddels 1 tegen 1. Bij RKC Waalwijk tegen NEC staat het 0 tegen 0. Maar bij VVV Venlo, Vitesse... ...daar is het inmiddels 1 tegen 0. Nou, strakjes gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort... ...voor de Winter Endurance Race met Jaap Koper. Maar nu eerst de faces met Stay With Me... Ja, even een beetje rock rollen met de Faces, stay with me. En we gaan uh, ja, rollend door naar het circuitpark Zandvoort. Want daar staat uh, Jaap Koper voor het laatste deel van de Winter Endurance Race. Jaap Koper, wat is de laatste stand van zaken? Nou, ik krijg er al eerst uh, warm van het plaatje wat je net gedraaid hebt. Want dat uh, <laughs> doet mij Roll altijd wel goed als er een nummer van de Faces wordt opgezet. Uh, maar goed, uh, als ik dan hier ga kijken van wat er hier uh, gebeurd is... Inmiddels weer een uh, nieuwe koploper, tenminste nieuwe koplopers. En ze komen uit, uh, voor een deel uit de gemeente Bloemendaal. Ik heb het over Michel Blekenmolen, Jeroen Blekenmolen en Kees Bouwhuis. Die hebben uh, met de Porsche inmiddels uh, de leiding in de divisie 1 van overbaar ook. Uh, voeren zij het totale veld aan? Uh, ze hebben op dit moment een, uh, toch wel een, uh, een kleine voorsprong op uh, de rest uh, van het veld. Uh, het is uh, nu het is nog een ronde, maar ik denk dat dat wel uh, meevalt. Daarachter vinden we het hoofddorpse en Zandvoerse duo van uh, Marij van Kallemthout en Danny van Tongen. En die rijden zoals uh, gezegd in een uh, radical. En Dat is een, een nieuwe open uh, wagen die straks uh, in het komende seizoen ook op het Zandvoortse dus, dus CV uh, te bewonderen valt een nieuwe sportwagen, uh, uh, zo moet je het zien. Het is dus tegelijk uh, zeg maar van een uh, kleinere uh, soort van een uh, Le Mans auto Zo moet je het zien. En die auto wordt nu gewoon echt uitgeprobeerd. En kijken wat daar de gebreken van zijn of wat er goed aan de auto is. En daar zijn dit soort wedstrijden altijd heel erg uh, goed voor. Hoeven Fors, Wilco Bekker en Harry Kolen rijden nog met een wat, uh, wat oudere Megaan rond en liggen nu op uh, plek nummer 3. En daarachter vinden we dan nog, uh, nog Alex van der Hof en Rick Abrech. En die rijden met een Corvette. Dus dat uh, is de situatie dan al helemaal vooraan aan het veld. Dan kijken we nog even naar wat uh, de situatie is uh, in de overige divisies. Rob de Laat en Theo de Printer hebben nog steeds de kop. ...in de divisie 2 voor uh, Leo en Nick Edman in een BMW. Uh, ook in diezelfde divisie 2. En daarachter vinden we dan nog Van Amsterdam... ...met uh, Julian en Jochem aan het stuur in de divisie 2... ...op uh, de derde plaats in de, diezelfde divisie. Divisie 3 wordt aangevoerd nu door Jeroen den Boer... ...en uh, Leon, uh, Rijten, Rijn, Leon Rijnbeek moet ik zeggen... Die uh, rijden met een Toyota Auris. En dat is diezelfde auto waar Jeroen de Poer het afgelopen jaar zeg maar, de dieselcup uh, mee wist uh, te winnen. Dat uh, betekent ook dat er een uh, kleine verandering is. Want uh, de BMW van uh, Coronel en Koster. En dan hebben we het over Raymond Coronel. En niet over uh, een van de andere broers. Maar die uh, vinden we terug nu op plek 2 in de Divisie 3. En dan zitten we nog even te kijken naar wat er daarachter gebeurt. Gerard van der Helm en Jan Stakenburg die liggen dan daar weer achter. ...op de derde plaats. Dan uh, zit uh, natuurlijk in de divisie 4... Uh, ...was het al lange tijd ook uh, Lech Friedman en Teun van Dam... ...en die uh, hebben nog steeds uh, de leiding in handen. En kijken we nog even naar uh, de mensen die in de buurt uh, zitten hier van Zandvoort. Nou, we hebben een Halems en een Zandvoortstudio. ...en die hebben tot aan de wedstrijd van vandaag uh, de lijst aangevoerd... ...dat is Bastiaan en Ronald van Laar. die rijden nu op de achtste plaats rond... Uh, wat enig uh, fortuin hebben ze, of, nou, enig uh, hadden ze, of wat enig hadden ze gehad onderweg, en uh, daardoor zijn ze teruggevallen. Uh, liggen nu op de achtste plaats, maar ja, uh, ik denk wel dat dat een uh, vrij kostbare zaak uh, gaat worden. Na vandaag zullen ze denk ik wel uh, de leiding, de overal leiding, uh, moeten overlaten aan de kampioenen van het afgelopen jaar Rob de Waard en Theo de printer, want die hebben het dus nu het heel goed voor elkaar en dan kijken we ook natuurlijk nog naar Peter Fontijn en Peter Fur die rijden nog gewoon vrolijk door in de divisie 1 op de 10 plaats en als het gaat om een eigen plek in de divisie dan rijden ze nu op de 7 of of 8 En plaats, want zo verkeerd gaat het niet met de tweetal, wat ook een beetje ja, lange tijd niet gereden heeft en dan is zo'n eerste wedstrijd na nou, lange tijd toch wel een hele goede om even erin te komen. En uh, ze komen nu ook uh, voorbij. Dus dat is uh, zeg maar de situatie uh, op dit moment met nog uh, 34 minuten te rijden. Nog 34 minuten te rijden, dan uh, betekent het dat ik je voor de 34ste minuut nog eventjes ga opbellen voor uh, ja, in ieder geval de laatste ronde van, uh, van de wedstrijd. Jaap Koper, dankjewel in ieder geval uh, voor dit moment. Uh, dit is CFM Zandvoort en AB Radio met uh, Zondag in Kennemerland. En dit is The Rebets met Sugar Baby Love. Ja, dat was de uh, Robbets met Sugar Baby Love. En we gaan snel naar de wedstrijd Olympia tegen BVC Bloemendaal. En waar het dan nog steeds in is het voordeel is van uh, Olympia Haarlem. Maar dat betekent wel dat, uh, dat uh, Kees Nijhuis gewisseld heeft. Kees Nijhuis heeft uh, twee nieuwe spelers erin gebracht. Dat betekent twee aanvallers erbij. Sander Beum en uh, Michel Abrahams. Dat betekent Alex en, uh, Uit, dat Alex Rijnselberger en Rieke Huijten eraf gehaald zijn. En dat een vrije trap voor Olympia. Die wordt genomen, maar het is daar... Uh, ik kan het niet goed zien, het is eens die die wel oppakt. omdat op de grensrechter van de Olympia vlak voor mijn staat. En Wassenwels hoorde meteen Joos Hopke. Joos aan de linkerkant heeft altijd die ballen voeten. Moet het dan nog oplaten, verliest het dan aan de nummer 12. Maar het is dan uh, toch Joos die weer terugkomt. En dan wordt er gepoord. En dan betekent het Olympia dan zijn ze aan, cross, hè, aan de rechterkant uh, van het veld. Dan is daar Hunting die wel oppakt. Hunting nog steeds de, als en aan de bal plaats Plaatsen nou aan de linkerkant van het veld. En dan wordt er een overtreding gemaakt uh, door dus, ze. Uh, en uh, we gaan nou kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Uh. komt de kaart aan voor wie, weet ik iets. Ik kan niet zien wie, wie, een, wie een kaart krijgt op dit moment, maar eh, Tim Beren krijgt een kaart en dat betekent dat hij aanval afgeslagen is. En dat was een goede positie voor, uh, voor, uh, uh, voor Hunting eigenlijk, maar het was Beren die hem goed aantikte. Dat betekent dat nu die vrije trap genomen kan worden door Olympia Haarlem. En dat is een meter of uh, 18 van het doel van Wassenwelsen. We doen het nou in de verdediging en dat betekent dat we moeten op de trium gaan nemen bij, uh, bij uh, uh, Olympia Haarlem samen 1, 2, 3, 4, 1, Rumnik staat erbij. Er staat erbij, uh, Donnie Wiersman staat erbij. En uh, de Fransman, Guillaume uh, Aubin staat erbij. Maar het lijkt erop dat Jeffrey de Groot zal gaan trappen. Want die, uh, die staat tenminste klaar om een aanloop te gaan nemen. En het zal een klein die waarschijnlijk genomen gaan worden. Schijnlijk dus zegt dat de, de juiste afstand neer. En dat betekent dat die vrije trap nu genomen kan gaan worden. En het is daar wow oh, jongens, het was daar, het was daar toch uh, uh, wel van Jordaan die die bal trapte. En die schat is net langs de verkeerde kant van de taal. En het was een die die bal uh, neer gaat leggen. En het uh, de aanval kan gaan opzetten voor uh, Broekbedaal. Het was er wel zijn even tijd om te kijken waar hij heen kan gaan. Plaats die bal dan uh, richting uh, Michel Het is weer die in de omhoog komt. kan er niet bij komen. Het is dan Hunting die die bal oppakt. Hunting heeft die bal nog steeds voet voeten plaats van de rechterkant van het veld. Naar uh, de rechtsbuiten toe. En die was die bal hoog en inpompt, doet hij dan ook. En het is Sebastian Thomas die hem goed wegkomt uh, voordat daar uh, de nummer uh, 14 uh, die erin gekomen is, uh, Ralf Kassa dus uh, gevaarlijk kon worden. En dat betekent ook schot voor de aan de rechterkant uh, van het veld. En het is ook uh, jammer owent die hem zal gaan nemen, die je bal weer en is daar uh, die legt hem goed neer en dan zal die hoek gaan nemen. Ja, maar wat waar wordt weg die bal nog steeds klaar? en een, een, een, een, is een, inzwinger die de, zal er hoog in de Die de Sander indraait. Komt hij wel ook? Maar de Stintjan die hem goed wegkomt. En meteen die bal weer in balbezit krijgt. Laat hem op zijn borst uit. Dan plaatsen dan door de linkerkant van het veld. naar Michel Avrons. Michel Alkans heeft die bal op zijn voeten. Maakt de kan Dat heeft de man ook eens geen. Dan terug te plaatsen naar, äh, uh, uh, Sander Beum. Sander plaatst die bal gelijk door naar Joostsofke. Joostsofke, rechterkant van het veld. Plaatsen door naar Paaltjan. Paaltjan krijgt een zet van de nummer 7. Roy van de bal, Maar die mag toch doorgaan. En dat betekent Mario Doorbassen uh, die, die, uh, die, uh, die uh, bal kunnen oppakken. Maar het is Michel Havelaar, die een goed oppakt, Plaatsen terug naar Joost Hofke Joos Hof kreeg die bal, Zunder. Maakt een scheiding, plaats op Sanderbuik. Sanderbeuk maakt een goede scheiding. Kan er niet langskomen en is dus daar kikhomers die die de bal weer oppakt. Plaats Tim Jomer. die kan er niet bij komen. En dat betekent dat daar uh, van Hunting die bal moet oppakken. Maar het is hans een minke die een ver en diep, uh, naar voren plaatst. En dat is zwaar bij het spel. En dat betekent dat schuijtje doorgaan. En dan passen ze wel die bal rustig genoeg oppakken. En meteen weer terug kan uh, plaatsen in het veld. Passen ze wel Plaatsen hem dan door kan de Jooshoff die daar is. En dat betekent dat het spel even stil is. En dat stand hier met dan 20 minuten te voetballen nog steeds 1 tegen 0 staat. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Nog steeds 1 tegen 0 dus in het voordeel van Olympia. We gaan wat treetjes hoger, kijken naar het voetbal in de eredivisie. Op dit moment uh, bezig Feyenoord tegen AZ. Daar uh, staat het nog steeds 1 tegen 1. RKC Waalwijk speelt thuis tegen NEC. Daar is het nog steeds 0-0. En Venlo speelt thuis tegen Vitesse. En daar is het 1 tegen 0. Stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duur te uren. Als het golf, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond. Mijn Het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon Op de rimpelroze vlachten van een vlekkeloos bestaan Aan het plotseling gaan baaien.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 Ja, dat was Maroon 5 met uh, oh, This Love. Het wordt me even ingesouffleerd of ingefluisterd. Maar, uh, gelukkig maar, oeh, en dat is mijn telefoon. Maar ja, we gaan in ieder geval uh, door naar uh, de wedstrijd Olympia tegen BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Ja, dan waren de steeds uh, 1-0 in het voordeel van uh, Olympia Haard. We waren nog een minuut tien uh, te gaan in deze wedstrijd. En al uh, van ons om dus nog uh, die gelijk maken te maken. Dus we zien hem in de aanval te kiezen. Dus Tim John is ook naar voren geschoven. En dat betekent dat er meer en meer op de aanval gespeeld gaat worden hier uh, door dan Komt die vrije trap. Komt dan diep richting uh, naar Tim John. Tim John kan die wel aannemen. Pak die bal aan. Wordt vastgehouden. Is het dan Wouter snel aan de zijkant van de veld? Die moet je gaan voorgeven. Geef hem ook voor. Hij is nog een keer die bal, we moeten nog een keer gaan voorgeven. Doet hij er ook, het is een hoekschop voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Het was een goede actie van Woutersnel, maar er zat net een been tussen van uh, Olympia. En dat betekent nu dus dat uh, ook Joost Hofke mee naar, voren, naar voren gaat. En dat uh, Woutersnel die hoekschop kan gaan nemen aan de rechterkant uh, van het veld. Joost mee, uh, Joost, uh, Hof, of Joost mee voor de lengte natuurlijk, om te gaan koppen. En Woutersnel mag die bal gaan nemen, komt die bal dan ook. Moet hoog voor die pot komen, komt hij ook maar die is veel te ver weg. En dat betekent dat Sanderbeum achteraan moet halen om die bal uh, binnen te houden. ...doet hij dan ook heel goed. Heeft die bal op zijn voeten, moet hij dan weer ingegooien. Doet hij dat ook wel. En uh, Klaska's dan tegen een voet aan uh, van de Olympiaan, ...dat betekent dat die bal over zijn lijn gaat... ...en dat Kik uh, die bal gaan, uh, kan gaan ingegooien. Onderwissel aan bij Olympiade ...dat betekent dat dus... ...dat Stiefel zijn erin gaat komen... ...en dat betekent meer lengte in, in, uh, in de ploeg. ...en dat, uh, ja, dan uh, moet, moet halen uh, ook... Dan we het alles op pas, eigenlijk. Want dan zullen ze hoog gaan spelen voor die pot. Om het weer om Steve Vulswoss. Alsnog dat laatste 10 minuten in stelling te brengen. En dat betekent dat er een al eraf gaat bij Olympia. Nee, een aanvaller gaat eraf. En dan komt de Steve Die gaat dus in de verdediging meehelpen. Om dus die ballen weg te halen. Ongetwijfeld. Die zal uh, heen en weer moeten gaan gooien. Dat betekent dat die ingooi genomen kan worden door uh, Joost of Die brengt hem aan Tim weer. Tim weer heeft die voeten. Gaat kijken wat hij heen kan spelen. En dan is er Steve Vulswoss die meteen een overtreding maakt. Op wel Beren. En kijken wat er schijnt zegt hem nu weer uh, uh, gaan doen, want uh, hij fluit er tegen weer een, maar die had al een gele kaart, dus als hij nou een gele kaart geeft, dan, is het, uh, dan zou hij eraf moeten, en dat is... Uh, uh hij uh, houdt die kaart gelukkig op zijn zak. En dat betekent dat die vrije trap genomen kan worden voor uh, Olympia. En het is dat Jeffrey de Groot die die bal uh, kan gaan uh, trappen. Trappen hem ook richting uh, spitsen. En dan moet dan uh, Joost Kracht eraan gaan missen om die, is maar die die bal uh, op het weer te pakken. Maar het is Joossof, die die bal goed over de zeilen heen plaatst. En dan komt er een ingooi voor, uh, voor Olympia Harmon. Heel maar aan de rechterkant uh, van het veld. En uh, dat betekent dat ze alle tijd hebben uh, om die bal te gaan pakken. En dan uh, gaan we kijken. Komt die ingooi van Olympia? Gaat dan uh, richting Cassé. Nee, die komt niet bij Cassé. komt dan naar Steve Hulsebos krijgt die bal niet. Dan komt hij terug bij Weersma. We gaan wel wederom inbrengen. Hier staat Frans van wel en ook, die die bal oppikt. Het is wel te snel die erachteraan moet rollen. En die laat hem liggen nou, als naar zijn winst. Menk aan de linkerkant hetzelfde. Melvin Jordaan. Meer naar de Heeft de zijn voeten. Gaat kijken waar hij een kan plaatsen. Plaatsen natuurlijk wel richting Hulsebos. Maar het was de Vels die hem goed oppakt. Nu wordt het uit het spel gegeven. En Wassenvels gaat snel die bal neerleggen. Om weer het uh, spel te gaan, uh, gaan uh, brengen. Vels gaat kijken waar hij een kan trappen. Bromendaal gaat zeker naar voren Toen Van zijn eigen goal af. Om te gaan kijken. Sebastian Thomas trakt die bal op. Van de rechterkant van het veld, plaatsen door naar Woutersnel. snel heeft die bal nog steeds de zijn voeten. Moet dan dan, als je mink heet, is Woutersnel, Sebastian Thomas, die gaat helpen. Sebastian Thomas op paaltje aan paal naar Tim weer, Tim weer, kan er niet wijkomen, dus Hunting in die bal oppakt. En meteen uh, snel accelereert naar Steve Hulzenmoss. Meteen naar Hunting terug en dan moet hij oppassen. Het is Nee, het is daar uh, een grensje op vroeger, dus die die bal uh, achter schiet. En dat betekent dat we hier op de voetballen hebben. Een kleine zeven minuten met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. Ja, dat was Boy George met uh, Karma Chameleon. En daarvoor de dijk met Als het golft. Nou, uh, we gaan nog even snel door naar uh, een van de laatste rondes alweer... van uh, de Winter Endurance Race hier bij uh, uh, het circuitpark Zandvoort. En uh, ja, Jaap werd even afgeleid. Wat was er, Jaap? Nou, ik uh, zat even uh, te praten met, uh, met een van, het, uh, van de uh, leidende teams in het uh, klassement tot de sfeer dan. Uh, Sebastian Blekemann. Uh, hij had uh, samen met... Uh, uh, Van der laar, want daar rijdt hij samen mee. Had hij bij de eerste de beste rijdenwissel hebben ze heel veel verloren. Door een, uh, ja, een wiel wat er niet af wilde. En het kostte dus 13 minuten. Daarom hebben de heren dus uh, ontzettend veel uh, tijd uh, verloren. En ook niet, uh, waren ze ook niet in staat om uh, de leidende positie in het, uh, ja, in het veld uh, te kunnen verdedigen. Dus dat uh, was de reden. En ja, daar nou zei Sebastian Blekemane maar net, ja, uh, en dat krijg ik nu ook hier op het scherm te zien... dat hun belangrijkste concurrenten, als het gaat om het overal klassement... Rob de Laat en Theo de Prenter, dat die nu ook binnen staan. Ja, en als dat nog wat uh, langer gaat duren, dan ziet het er misschien weer iets wat zonniger uit... voor het duo Van de Laren en uh, Blekemane, die op dit moment op de plaats uh, rondrijden. Nou, dat uh, is uh, even het actuele verhaal van uh, dit moment. Dan was er ook net... Uh, ...bij uh, wissel van uh, het, uh, uh, bij de equipe van Bleekmolen Blake en Bouwhuis. Uh, er is ook een uh, straf uitgedeeld uh, voor uh, Michel Bleekmolen. ...want het schijnt dat hij onder geel had ingehaald. Maar zo zei Kees Bauhuis, mij in net van... ...ja, uh, dat gebeurde eigenlijk op het moment dat uh, hij de groene vlag uh, kreeg... ...en daar heeft hij ingehaald. Dus op het einde, zeg maar, de volgende baanpost... Uh, waar het geld dan niet meer geldt, daar uh, werd dan een groen vlag uitgehangen. En toen heeft Michel Bleekermann gedacht, uh, ik kan hier, gas geven en wegwezen. Dus uh, dat is een beetje uh, wat er uh, gebeurd is. Uh, alleen, uh, daar dachten uh, de commissarissen uh, even anders over. En uh, vervolgens hebben ze dus toch nog uh, 20 seconden uitgedeeld. Op dit moment is er weer een code 60 uit, uh, uitgegaan. Uh, wat er precies uh, is uh, gebeurd, uh, is niet helemaal duidelijk. Uh, ook nog wel even de status van uh, Martin en uh, Cynthia Boezaart even geven, want uh, Martin Boezaart ging er uh, behoorlijk hard af bij uh, het schijflak. Maar uit voorzorg hebben ze uh, deze uh, Martin Boesaart even meegenomen om te controleren of er alles uh, goed en wel aan zat en of er geen breuken of allerlei andere raden. Oké okay, ja, sorry dat ik je heel even onderbreek, maar het schijnt nog heel spannend te zijn geweest bij de wedstrijd Olympia-WVC-Bloemendaal. Dus blijf even aan de lijn, dan gaan we snel eventjes terug naar Tjerk. En hier is de stand uh, 3-0 geworden. Het was uh, Steve Hulsbos die hem erin kop. En uh, een minuut later, meteen de volgende avond... waar ik in het bellen was om hier contact te bereiken... wordt het hier 3-0 in deze wedstrijd. En dat betekent ja, dat het uh, eigenlijk afgelopen is, die wedstrijd. 3-0 voor Olympia in deze wedstrijd. Het is hier. dat kunnen we duidelijk stellen... in deze wedstrijd uh, voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Maar ja, uh, Steve Hulsbos, die knikte weer in. En Bloemendaal ging weer naar voren. En meteen uh, was het daar uh, Olympia, die wederom uh, de derde erin knikt. Dus uh, Olympia gaat deze wedstrijd hier winnen met uh, 3-0. Van uh, Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. 3-0 geflatteerd, dus misschien horen we zo meteen nog uh, ja, in een interview hoe het komt dat het in de laatste 10 minuten zo slecht ging met uh, BVC Bloemendaal tegen Olympia. We gaan terug naar Jaap Koper. Ja, want uh, de, om dat verhaal van uh, Martin Boeshaard dan nog even af te maken, toen vond de medische staf het toch even ver, uh, verantwoord om even een goede uh, ja, onderzoek te laten plaatsvinden. Maar uiteindelijk uh, werd er gezegd van uh, er is niks met uh, de man aan de hand. Dus het uh, is allemaal met een uh, goede sisser afgelopen. Welke uh, oorzaak deze code 60 is, uh, is mij nu even nog niet uh, bekend. Uh, het heeft allemaal dat gerussel met onder andere uh, de wissel bij uh, het uh, drietal blekemolen, blekemolen en Bouwwijzen voor gezorgd. Dat het wel weer uh, iets uh, zandvoorts uh, aan kop uh, rijdt. Want de redderkool van uh, Marijn van Kalentuit en Denny van Dongen die afgelopen donderdag nog in de bar battle wisten uh, te schitteren. Die uh, staan, uh, nu, of rijden nu op kop. ...in deze wedstrijd in de Divisie 1. In uh, de Divisie 2 uh, stonden net uh, dus uh, het duo De Laat en Printer uh, vooraan. Nou, of dat nu nog het geval is, is ja, dat is dus niet meer zo. Want die Noring uh, die daarachter zit... ...nee, sterker nog, uh, het duo Edman is uh, naar voren gekomen. En uh, Noring uh, met, uh, zijn uh, met, met zijn uh, compaan zit het dus nu op de tweede plaats. En de laat en de printer rijden nu op de derde plek in de divisie 2. Dan in de divisie 3 nog eventjes snel kijken hoe het daarbij uh, staat. Inmiddels hebben de heren Coronel en Koster weer daar het heft in handen genomen. En zijn dus weer uh, de koploper in de divisie 3. En die hebben ze dus afgemaakt afge uh, van uh, Leon Rijnbeek en Jeroen de Boer in de Toyota Auris. En in de divisie 4 is het nog altijd. De Rust Friedman en Teun van Dam, die uh, daar uh, zeg maar de leiding in de wedstrijd hebben. En zij rijden met een BMW, meen ik, uh, op dit moment. Rond. Dus dat is uh, zeg maar de situatie zoals die nu is, uh, Lena. Oké, okay, denk je dat we het uh, dat je het nog uh, kunt redden tot na het nieuws, of is het dan al afgelopen? Nou, uh, ik denk dat het net in het nieuws uh, de finishslag valt. En dan kan ik nog wel eventjes hoe het uh, verder is afgelopen en wat, het, uh, wat de einduitslag is. Oké, okay, prima. Dan uh, gaan we nog even contact leggen met elkaar na vier uur. Dankjewel, Jaap Koper.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 Iedereen herkent het deuntje, denk ik wel. Michael Jackson met de wannabe started something. Alleen hoorde je een iets andere stem. Juist, dat was Econ. Nou, Het is uh, vier minuten voor vijf, of uh, voor vier. Dus dat betekent dat we aan het einde van het tweede uur van zondag in Kermerland zijn gekomen. Um, Zometeen tussen vier en vijf nog meer nieuws. Sowieso de einduitslag van de Winter Endurance uh, Race. De ene laatste in het kampioenschap. Uh, we gaan nog uh, kijken wat uh, mensen uit onze regio gedaan hebben voor Haiti. Er uh, zijn diverse acties georganiseerd en gehouden. We gaan nog eventjes uh, kijken wat er allemaal onder andere hier in deze regio is gebeurd. En verder natuurlijk nog veel meer nieuws uit de regio. Regio, en um, we gaan eventjes uh, terugblikken naar de wedstrijd Olympia tegen BVC Bloemendaal. Nou, dat en meer, dus tussen 4 en 5. En um, ja, eerst het nieuws, maar nu, nee, zometeen het nieuws, maar nu eerst Godley and Cream met een Englishman in New York.